Yes sir, dat is ja meneer, een gentleman, dat is een heer. Een lady is een dame, en windows dat zijn ramen. Een straat, dat noemen zij een strik. een zon dat is bij ons een lied. Zeg, weet jij dat van Engeland, ze rijden aan de ik plaats van koffie, drink mijn thee Het ligt er midden in de zee En met de autobus is er iets geks De busjes zijn de dubbeldeks <lacht> En yes sir, dat is aan ja, meneer Een gentleman, dat is een heer Een lady is een dame En windows, dat zijn ramen Een straat, dat noemen zij een street Een zon, dat is bij ons een lied De Times, dat is de grootste krant. En Londen, de hoofdstad van het land. De Thames is een rivier. En Eel is Engels bier. Een dak, zo noemen zij een hond. Betalen doen ze met een pond. En yes, sir, dat is ja, meneer. Een gentleman, dat is een heer. Een lady is een dame. en windows, dat zijn ramen. Een straat dat noemen zij een strip, een zon dat is bij ons een lied.